uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. De computersystemen van de Universiteit Maastricht... die vorige week werden getroffen door een cyberaanval... zijn vanaf 2 januari weer online, meldt de universiteit. Onder meer de roosters en de studiematerialen... worden zo snel mogelijk weer beschikbaar gemaakt. Ook geplande herkansingen direct na de kerstvakantie kunnen doorgaan. Er komen wel extra herkansingsmogelijkheden... omdat studenten mogelijk wel hinder hebben van de gijzelsoftware...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 Checkpoint Charlie was in de tijd van de DDR een belangrijke grensovergang... tussen Oost en West-Berlijn. Nu komen er veel toeristen. Twee mannen uit Rotterdam en Amsterdam zijn veroordeeld tot 14 en 12 jaar zelf... voor het doden van Ömer Koksal in Venlo. De slachtoffer mengde zich twee jaar geleden in een drugsruzie... en werd daarbij op straat doodgeschoten door de Amsterdammer. Hij zou het pistool hebben gekregen van de man uit Rotterdam... en die laatste wordt ook gezien als de veroorzaker van de ruzie die dag... De ruzie was tussen een bende uit de Randstad en een groep uit Venlo. Kuxal was voor zover bekend zelf niet betrokken bij drugshandel... maar kwam op voor zijn vrienden. Edward Sturing is de nieuwe hoofdtrainer van Vitesse. Hij is aangesteld voor een half jaar tot en met het einde van het seizoen. Sturing neemt de taken over van Jozef Oosting... die interimtrainer was sinds het vertrek van Leonid Slutsky. Sturing was hoofdtrainer van Vitesse van 2003 tot 2006... en was ook al een aantal keer interimcoach... Het weer zonnig en uh, uh, droog. Het is 5 tot 8 graden. Morgen geleidelijk opklaringen, maar in de zuidelijke helft van het land wel kans op nevel en mist. Het wordt een graad of 7. Ook tijdens de jaarwisseling is er kans op mist. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een korte file op de a 4 Amsterdam richting Den Haag, tussen het knopen De Nieuwe Meer en knopen Badhoevedorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 www.dwkmedia.nl dwkmedia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 even lekker mee met uh, deze van de dolly dots zodat november en december in het maandoverzicht.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 He want the see the margarita I think the egg got a little jungle fever, ayy You got more than, sign boring Legs up and tongue out, Michael Jordan, uh Go exploring, sign for it Busted open rain is it be pouring Yeah, kiss me like you need me, butt me like a genie Pull up to my spot spotlight, bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop a album, drop a baby, but I never drop it I'm an official for me and sweat, darling So I'm gonna put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 Sanity, girl, the way you go, with all of the guys in the corner, oh baby, you're the latest trick, oh, you seem to have that number, look, they're dancing still. to hide you though All oh, about the feeling is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 Automobilisten kunnen zelf hun eigen fiets meenemen of een elektrische fiets vooraf huren. In Zandvoort zullen geen extra oplaadpunten zijn. Bezoekers die met de auto willen komen, zoals uh, zullen Zandvoort niet bereiken. De twee toegangswegen naar het dorp worden afgesloten bij de rotonde Blauwe Skolkje en Nieuw Unicum. Het uh, omschreven artikel gaat stukken verder, maar wilt u op de hoogte gehouden worden? van de ontwikkeling op het circuit, dan kunt u via de gemeentelijke, website, de gemeentelijke website van Zandvoort u abonneren op de nieuwsbrief. Want daarin staan al deze ontwikkelingen, als die verschijnt, vermeld. Dus dan blijft u op de hoogte. Mijn advies is, ga naar de website van de gemeente, abonneer u op de nieuwsbrief en u blijft op de hoogte.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 Quanto altro male ti farà a soli tubi di neon Marco nel mio diario una fotografia agli occhi di bambino un poco timido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 Uh, dus uh, we hebben deze week een kater. Ja, die hebben we nog niet, maar uh, die zit nog wel in het uh, dierenthuis. En uh, wij, die verdient toch even uw aandacht. En uh, hij luistert naar de naam Zorro. Uh, Zorro is. Weet je wat Zorro betekent in het Spaans? Uh, geen idee. Dat ja, weet Marco, ja. ten steekt zijn vinger al op. Oh, wil je zeggen, Marco? Wil je zeggen? Ja, uh, Vos. Heel goed. Oh, kijk, jij bent in de AMI nu. Ja. Ja. ja. Heel goed. Ah, al zes een rode kater. Goed.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 dat hem tot aan 5 uur.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 <laughs> Volmondig ja Ik ja, nee, kan niet anders zeggen ja, Op een gegeven moment ben je, uh, ben je moe uh, ja. Uitgeput uh, ja, Je moet zorgen naar, dat je goed naar jezelf luistert Naar je, naar je lijf Ik uh, dus, uh, wil niet te veel in het esoterische terechtkomen uh, Dus je moet wel uh, het, het, het, het lijf en het brein Dat, uh, dat, moet, dat werkt gewoon nauwzaam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 in the city oh, hey, call me what you want, and you want, and you can call me names. if you call me up. de hey, single van Dominique Fick en Tree Nights. ZFM live vanaf de Noble Tree Café aan het Ratersplein. bij een hele gezellige en drukke ijsbaan. ook in het café is het hartstikke druk. En we hebben dichter Marco Termes, dichter, schrijver, fotograaf...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 Van de dag ruimte van Marco Temes, sorry de eerste Madonna en La Isla Bonita. Gevolgd door deze disco klassieker van Flo en Galaxy. En wat Do I Do? Ja, het is echt stamvol hier in het café. Aan het Raadhuisplein. Gezellig druk, maar voor ons zit het er helaas op.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 tot de volgende keer. En Fred, ziet er goed uit die patatjes. <laughs> en dank uh, inderdaad aan alle onze collega's die deze uitzending uh, vandaag uh, mogelijk hebben gemaakt. Wij zeggen tot All volgend jaar. Tot volgend jaar. Tot Really might you made. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on last gristle. back grumble. Give a whistle. And whistle help things turn out for the best.